Na bumperkleven storen automobilisten zich het meest aan weggebruikers die rijden onder invloed. Aan de hand van de ergenis top 10 bepaalt de politie waarop extra wordt gecontroleerd. Met een muzikaal programma in het Concertgebouw heeft Amsterdam afscheid genomen van burgemeester Cohen. Er waren optredens van onder meer het Amsterdamse Jeugdorkest en dansers van het ROC. De avond in het Concertgebouw was alleen voor genodigde. Cohen is ruim 9 jaar burgemeester van Amsterdam geweest. Hij volgt Wouter Bos op als PvdA-leider. Internetdienst Twitter heeft voor het eerst in zijn bestaan het aantal geregistreerde gebruikers bekendgemaakt. Het zijn er 102, 105 miljoen en elke dag komen er 300.000 nieuwe gebruikers bij. Op Twitter kunnen mensen korte berichtjes over van alles en nog wat de wereld in sturen. De mensen achter Twitter willen de dienst de komende jaren flink laten groeien. Het weer zonnig met vanmiddag enkele wolkenvelden, temperatuur ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Стиранно, стиранно,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 En het zonnetje komt door, dus het belooft weer een mooie dag te worden. Hoe laat heb jij het? Ik heb het 1 uh, minuut over 10. We zijn een beetje te vroeg, Tom. Ja. Tom Hendricks, goedemorgen. Dag is we hebben een beetje haast aan nu. Ja, we hebben klaar, blijkbaar haast. We hebben wel een vol programma vandaag. Maar we gaan eerst even vertellen dat we vanuit het gezellige Hotel Hoogland uit de bar uitzenden vandaag weer. Uh, waar Yvonne Roosendaal, behalve de redactie, uh, ook gastvrouw is. En uh, u graag een kopje koffie schenkt. Dus kom even radio kijken, zou ik zeggen. En uh, drink een kopje koffie. De ondersteuning, de technische ondersteuning is in de vertrouwde handen van Roy Halderman. En wij hadden ons al voorgesteld, Tom. He? Ja, wat gaan we doen, Don? Wat gaan we doen vandaag? Ja, dat is een vol programma. We gaan, uh, gaan zo meteen starten met een, uh, een nieuwe aardrijkskundige plek, Noordvoort. We zullen lekker niet zeggen wat het is. Zullen we dat even laten rusten? We vertellen niet wat het is, maar we gaan praten over Noordvoort. Dan uh, tegen de klok van half elf komt uh, Hans uh, Rijmers vertellen over een moppie muziek wat hij in de krocht gaat De jazz laten... van Zandvoort heet dat. Oh, nou ja, ik vind een moppie muziek, maar ja goed. <laughs> Dan gaat uh, Hans ons alles over vertellen wat daar gaat gebeuren. En dan uh, voor de boodschappenwagen en het nieuws uh, gaan we praten over het Zandvoortsmuseum, een tentoonstelling. Die heet En Weet je dan, ik moet daar altijd uh, denken aan Koot uh, en Bied het boekje Wo is de baanhoofd. Maar misschien heeft het er wel mee te maken. Ik, ik weet het niet. Het was, kun je dat nog herinneren? Nee. Dat was een, was een heel leuk verhaal. Haalzen. Ja, van Koot en En misschien heeft dat er mee te maken. In ieder geval krijgen we twee mensen die hierover gaan vertellen. Ja, en dan om tien over elf uh, gaan we toch weer een stukje politiek bedrijven. Want uh, de nieuwe coalitie staat in de stijgers. Ja. En dinsdag aanstaande gaat de Raad beslissen of dit pad wel mag worden genomen. Uh, we hebben Anders Sandberg uitgenodigd. Hij is kandidaat wethouder van het CDA. En omdat hij dan de nieuweling zou komen, zou worden in het uh, college. Mag je even komen vertellen wie en wat hij wil? Ja, hij komt nog maar net kijken en wil wethouder worden. Juist. Wie denkt hij wel dat hij is? Zo om dat vragen? Dat zou de eerste vraag kunnen zijn. Ja, ja dan om uh, tegen half twaalf, dan uh, wordt het gebouw de krocht uh, twee dagen lang... Vanaf volgende week vrijdag de theaterzaal van Zandvoort. Want dan gaat Wim Hildering weer een, een klucht ten toon uh, spreiden. En het schijnt uh, ja, een merkwaardig verhaal te zijn. Ja, de, de titel al. He? De gevulde snoeshaan. Ja. Ik zie wel een snoeshaan uh, gevuld door Zandvoort lopen. Ja, een, een beetje opgeblazen snoeshaan zelfs. Maar dat is wat anders weer. Ja, en dan uh, om tien over half twaalf uh, dan, uh, gaan we toch weer even verder met uh, het nieuwe seizoen. Twee weken geleden is het uh, officieel geopend op het strand en de reddingbrigade was daar uh, uiteraard bij. En uh, de reddingbrigade heeft uh, alles al keurig gepoetst en uh, chef communicatie Ernst Brok mij komt vertellen... Wat er allemaal voor nieuws in het vat zit. Ja, het is de Ernst Brokmeijerweek hè? in de krant, ja, voor de radio. Ja, het is, het is... Maar hij heeft ook iets, een paar nieuwtjes te vertellen, heb ik gezien. Dus uh, we zullen het hem uitmelken daarover. Oké. Okay. Eerst goede muziek. Ja, het goed. We gaan het Roy vragen. Dit is de stem van Astrid van de Veld van GBZ, maar ze doet niet mee vandaag. Het Zandvoort ligt prachtig ingeklemd tussen de duinen, aan de noordkant en aan het zuiden door de Amsterdamse waterleidingduinen die we weggegeven hebben. Maar daar uh, zwaait waternet de scepter. En op initiatief van dit waterleidingbedrijf is een plan ontwikkeld om de natuur- en belevingswaarden tussen de strandpalen 70 en 73 te herstellen. Maaike Veer, leider van het project Noordvoort, daar is dus de naam, neemt ons aan de hand mee om ons door de plannen heen te leiden. Maaike, goedemorgen. Goedemorgen. Wat markeert er aan dat gebied? Ja, Het is natuurlijk al een prachtig gebied, maar ik denk dat het, uh, ja, als je nu kijkt naar de, naar de zeereep, dan zie je toch een hele strakke rechte zanddijk. En ik denk dat we daar uh, wel iets aan kunnen veranderen door het nog uh, mooier te maken. Dus het is op zich niet uh, iets mankeren, maar het is iets wat ontstaan is doordat het jarenlang natuurlijk als, echt als waterkering uh, beheerd is. En daardoor is het ja, toch uh, wat eentonig geworden. En als je kijkt naar hoe een zeereep er van nature uit kan zien, de zeereep is dus de eerste duinerij, dan denk ik dat we ja, dat daar nog wel iets uh, moois van kunnen maken. We praten dus niet over de waterleidingduinen. We praten over de zeereep. Ja, maar de zeereep die hoort ook op zich bij de, ja, bij de waterleidingduinen. Ja, ja, ja. Maar die wordt dan beheerd zeg maar, door het hoogheemraadschap, omdat het ook waterkering is. En zij hebben daar natuurlijk al heel lang dat beheer gevoerd van ja, veiligheid tegen overstromen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. En dan plant je het in met, met helm. Maar daardoor ja, belemmer je ook wel de natuurlijke processen die daar van nature dus plaatsvinden, zoals de verstuiving. En... Maar van nature waren er ook altijd overstromingen. Ja, maar van het, dat, dat klopt. Ja, we hebben nu natuurlijk wel een situatie die anders is dan, dan een hele uh, natuurlijke situatie. Uh, er zijn andere belangen allemaal bijgekomen, ook in het achterliggende duingebied natuurlijk. Daar is de waterwinning ook heel belangrijk. Dus als je het nu allemaal weer zou laten overstromen, dan uh, komen we ook wel in de problemen. Dus dat, die waterkerende functie, die blijft wel uh, voorop staan. Maar daarnaast kan je toch wel wat doen om het te veranderen. En ja die overgang, zeg maar het de zeestrand, de zeereep, achterliggende duinen, weer een natuurlijkere aanblik geven. Want nu is het toch wel een hele strakke lijn in het, in het landschap. Nou, dus op, ik dacht op 19 augustus vorig jaar een uh, convenant getekend. Klopt, ja. Wie waren daar de partners in. Uh, de partners dat zijn uh, nou, de gemeente Zandvoort, de gemeente Noordwijk, uh, staatsbosbeheer en natuurlijk het hoogheemraadschap van Rijnland en ook uh, Rijkswaterstaat. Het zijn uh, zes partijen en Waternet natuurlijk als uh, initiatiefnemer. En ja, we hebben die intentieverklaring ondertekend en ja daarmee. Uh, is dat eigenlijk de start dan van, de, van het project? Of eigenlijk is het een doorstart? Omdat de plannen al in uh, 2000 uh, ontwikkeld zijn. Of vanaf dat moment is, er al, is men al bezig met het plan. Op een gegeven moment in uh, 2004 is het een beetje stil komen te liggen. Uh, ik denk, ja, het was voor mijn tijd, ik werkte toen nog niet bij Waternet. Maar als je zo terugkijkt, denk ik dat het komt omdat toen ook uh, heel veel aandacht was voor de zogenaamde zwakke schakels in de zee. Nee. Nou, een daarvan is natuurlijk ook Noordwijk. Dus twee van, van de zes partners, gemeente Noordwijk en het Hoogheemraadschap, waren ontzettend druk toen bezig met die zwakke schakel op orde te brengen. Dus die hele waterkering in de gemeente uh, Noordwijk te versterken. Dus ja, je kan niet op twee plekken natuurlijk tegelijk ontzettend veel energie erin stoppen. Maar dat is nu allemaal weer uh, klaar. Dus partijen zijn nu weer, uh, nou, die zijn er klaar voor om, uh, om hier uh, mee verder te gaan. Nou, over strak gesproken, Noordwijk. Is hij strak, die zeekering, vind ik. Uh... Nou, doordat er natuurlijk de la, alle laatste jaren, ik denk dat je bedoelt dat er wat, wat duintjes op het strand ook ontstaan. En komt natuurlijk door het beheer van wat, wat ook uh, de afgelopen twintig jaar nu is ingezet door, voor de pleetjes. Daardoor is er al meer zand uh, in het systeem. Is er minder afslag uh, aan de duinen. En in rustige periode heb je dan dus ook uh, duinvorming op het strand. Nou dat, dat is hartstikke goed. Dat is ook voorwaarde van eigenlijk dat we dit project kunnen starten. Omdat er dan de veiligheid uh, ja, gewaarborgd is. Is omdat er voldoende zand in het systeem is. Wat is jouw functie bij Waternet? Ja, ik ben de projectleider Of ja, je kan misschien beter zeggen procesleider. Uh, Want natuurlijk, je doet het samen met, uh, met zes partijen. Dus dan ben je wel bezig met uh, ja, de partijen bij elkaar te brengen. De plannen om elkaar af te stemmen. Iedereen heeft natuurlijk wel zijn eigen belang erbij. Of zijn eigen accent. Uh, ja, dat is de kunst om dat dan allemaal uh, samen te brengen. Nou, wat is jouw, jouw eigenlijke professie? Ik ben een uh, fysisch geograaf. Dus ik ben uh, heel zeer geïnteresseerd inderdaad in het landschap en alle bijbehorende processen die, uh, die daarbij horen. Dus vandaar, ja, ik, het lijkt mij ook ontzettend mooi om te zien als we straks wat maatregelen hebben uitgevoerd om, zeg maar, die verstuiving weer op gang te brengen. Ze zullen wel uh, wat helm uh, weg moeten halen op bepaalde plekken. En te kijken van, nou, gaat die wind dan weer, dat samenspel uh, wind en zand, gaat dat weer ontstaan en wat voor vormen krijg je. Dat is natuurlijk ontzettend spannend uh, om te zien. Maar, ja, je zegt zien. Wat, wat, wat gaan we zien dan straks? Ja, in het uh, persbericht staat ja. dat in twee 2010 kunnen we misschien al de eerste ja. gevolgen zien, maar op iets langere termijn, een jaar, vier, vijf, misschien zes, uh, wat, wordt het aan, uh, wat wordt de aanblik, wat, wat kunnen we zien daar? ja dat, dat, wat we hopen, wat gaat ontstaan dat is dat ja, wat je nu ziet is een hele steile zeereep, ja. dat dat wat geleidelijker overgang wordt, dat je ook duintjes op het strand krijgt nou, die kunnen natuurlijk ook wel weer een keer door de zee worden weggeslagen, maar dat het dynamisch is dat die, die zeereep, ja, die verandert en dan krijg je stuifkuilen je krijgt plekken met, met helmen dus je krijgt een hele dynamische aanblik en ja, er zijn best wel voorbeelden ook, natuurlijk op andere plekken, maar dat wat natuurlijk er allemaal verlopen is. En dat, dat, kan, ja, dat zullen we ook van tevoren laten zien van, hé, hey, dit verwachten we dat gebeurt. En dan is het natuurlijk hartstikke spannend om te kijken of dat echt gebeurt. En je ziet ja, dat je wat kuilen krijgt, het zand wordt wat meer naar achter verspreid. En ja, doordat het hele milieu wat dynamischer wordt, krijgen ook andere plantensoorten weer een kans die nu een beetje verdwenen zijn omdat het ja, vrij stabiel is. En doordat je ook ja, die hele omgeving verandert, hopen we ook dat natuurlijk broedvogels en andere vogels die echt daar op het strand horen, ook weer een plekje gaan vinden. Ja, wie nestelde zo'n beetje daar in? Meeuwen? Of? Um, ja, dat, nou, dat zijn uh, plevieren en, en uh, strandlopers en okay. echt die, die strandvogels. Die, die nestel in die reep? Uh, ja, maar de, die nestelen dan vooral ook uh, op plekjes op het strand. Dus uh, of ik een beetje beschutte uh, van die kleine duintjes en daar, okay. dat zijn dan voor hun geschikte plekjes. Nou ben ik niet echt een bioloog, nee, nee, nee. dus dat is niet helemaal mijn, mijn professie. Maar dat is inderdaad van uh, wat we hopen dat ook Ja, je uh, hebt een verwachtingspatroon van ja. wat er gaat ja. gebeuren. Nou, wat daarbij dan ook wel belangrijk is, is dat je een beetje rust in dat gebied gaat krijgen. Dat, ja, natuurlijk, het is hartstikke, We willen het heel graag ook laten zien aan mensen. Maar dat mensen ook een klein beetje afstand houden. Dat je eromheen loopt, bijvoorbeeld in het broedseizoen. Dat je niet dan door de broedende vogels gaat lopen. Maar dat we ook kijken van, hey, kunnen we nog andere paden maken? Of zorgen van dat het voor mensen nog leuker wordt om, uh, om het gebied uh, ja, langs te lopen. Of, of te kijken naar het gebied. Dus dat is, dat is zeker ook heel belangrijk. Want soms dan hoor je wel eens van... Ja, ...dan uh, mogen mensen er zeker niet meer in. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Het is juist de bedoeling om dat samen te laten gaan... ...en dat juist mensen ook laten zien van... ...hé, hey, kijk eens, hier uh, ontstaat iets, uh, iets moois. Maar ik begrijp dat ook het een en ander zich op het echte strand zal gaan afspelen. Ja, ja maar dan vooral... Na aan de voet van de duinen. Ja, ja. En daar lopen dus de mensen wel uh, ruxeloos doorheen. Ja, maar ja, we proberen dan mensen wel goed uit te leggen van uh, wat er gebeurt... ...en, nou, dat... Sommige dieren ook op zijn tijd ook rust nodig hebben en hopen dat mensen bijvoorbeeld meer langs de uh, zeekant gaan lopen, een klein stukje. Of, of, ja, dat, daar zijn we ook nog over aan het nadenken, van hoe je dat goed kunt ja, soneren met, een, uh, uh, met, met de andere partijen zeg maar van welke mogelijkheden hebben. Ja, het is ook niet de bedoeling om het helemaal vol te zetten met borden. Want dat maakt het ook niet nee. leuk. Dat hoort ook niet op het strand. Afzetten is sowieso ook niet een optie. Dus ja, dat, dat is wel een uh, leuke opgave, denk ik, om dat voor elkaar te krijgen. Nou, je krijgt iets te maken met ook nog gemotoriseerd verkeer. Hè, tussen ja. de lange slag en Zandvoort. In, uh, ja. daar, daar staan autosporen. En daar rijden regelmatig vrachtwagens of mm -hmm. Wat dan ook. Uh, heen ja. en weer. Daar krijg je ook mee te maken ja. natuurlijk. En ja. daar zal je een oplossing voor moeten vinden. Ja, ja precies. Dat, ja. Ja, die, die heb ik nu nog niet zo nee, uh, voorhanden. Daar zijn we nu nog natuurlijk mee, vooral ook met de gemeentes natuurlijk, dan, uh, hier in overleg. En, uh, ja. Ja. Ja, het is... ja. Dicht bij Zandvoort gebeurt er niet veel, neem ik aan. We krijgen in Zandvoort eerst het naaktstrand nog. En ja. dan pas kom je eigenlijk aan het stille gedeelte. Ja. Tot een lange veldenslag en dan wordt het weer drukker. Uh, ja. Praten we ook over dat gebied wat jullie uh, voor ogen staat? Ja, we praten over het gebied tussen paal 70 en paal 73. Ja. Dus dat ligt zo'n beetje midden tussen Zandvoort en Noordwijk in. Ja. En uh, we zullen niet het hele gebied direct gaan aanpakken. We gaan juist eerst op een paar plekken... Uh, ja, de helm verwijderen en een, een wat groter stuk van de zeereep ook uh, kaal maken zodat de wind weer kans krijgt om dat zand uh, te laten stuiven nou, dat gaan we ook natuurlijk goed in de gaten houden ook, ook om te kijken van hey, gaat dat zand niet veel te ver naar achter want ja, er ligt natuurlijk ook een fietspad en waterwinning en, dus dat, nou, dat gaan we wel goed in de gaten houden nou, en dan aan de hand van die uh, resultaten kunnen we het opschalen naar een groter gebied en dat verwachting dan binnen twee jaar dat het wel duidelijk is want het is op zich... Als dat goed aanslaat... Dan zie je altijd heel snel resultaat van wind en zand samen. Ja. Dus dat, uh... Heb je er al iets gedaan... We, hebben nu nog, nee, we zijn nu uh, bezig met kijken van uh, wat zijn de beste plekken om, uh, om die maatregelen te gaan uitvoeren. En als het dan uh, goed is, dan kunnen we dan dit najaar aan de slag. Dan moet ik even een kleine slag om de arm maken. Omdat uh, je hebt natuurlijk voor alles wat je doet in dit land natuurlijk ook uh, vergunningen nodig. En zo ook voor deze maatregelen. En um, ja, hierbij is dan het hoogheemmaatschap van Rijnland een belangrijke speler. Uh, die hebben net ook een nieuwe kustnota Opgesteld. Nou, heel goed, want daarin omarmen ze juist ook dit soort uh, initiatieven. En uh, zijn ze ook van plan om daaraan hun medewerking uh, te verlenen. Dat is hartstikke mooi. Maar we moeten dus wel even wachten tot die officieel is vastgesteld. En dat gaat waarschijnlijk dit, uh, deze zomer of begin van het najaar uh, plaatsvinden. En dan daarna kunnen wij ook aan de slag. Er zijn er natuurlijk kosten aan verbonden. Is er sprake van een kostenverdeling? Nou, op dit moment uh, heeft, neemt Waternet uh, de kosten voor zijn rekening. Wij hebben het plan ook al uh, lang geleden natuurlijk opgestart. En we hebben daar ook rekening mee gehouden van hey, uh, dit willen wij hartstikke graag uitvoeren. Het staat ook in onze beheersvisie. En uh, nou, ja, daar kunnen wij uh, in ieder geval het, het begin van, van uh, alles heel goed uh, al mee financieren. Daarna zijn we natuurlijk wel op zoek naar anderen die mee. Uh, kunnen financieren of subsidies die ja. er nog allemaal zijn. Maar ja, dat is lastig. Er zijn zoveel uh, um, andere dingen die ook uh, geld nodig hebben. Dus dat, ja, bij gemeentes ligt dat anders dan, dan bij ons, waar we natuurlijk de natuurdoelstellingen uh, wat hoger uh, of wat als enige meer uh, omarmen. En de wind is natuurlijk gratis arbeidskrachten, Zeker, dat, uh, daar gaan we, dat gaan we ook niet uh, naboten. nee. Uh, zijn er uh, al gebieden langs onze kust die uh, zo'n behandeling hebben ondergaan? Um, er zijn wel gebieden die, ja, waar die dynamiek al gewoon ontzettend goed plaatsvindt en dat kan je ook heel mooi zien. Uh, of... De, Volgens mij zijn er weinig gebieden waar er eerst uh, van die maatregelen zijn uitgevoerd. Het is meer dat, dan, uh, dat er van nature dan een afslag was door de zee. Nou, dan krijg je ook een plek die kaal is en waar uh, de, uh, de wind dan weer vast kan krijgen op het zand. Uh, ja, we zien hier dat, dat dat niet gebeurt. Dus dat is ook de reden, omdat er al ja, nu tientallen, twintig, twintig jaar uh, eigenlijk... Uh, nou, geen dynamiek is Dus dat is de reden dat we hebben gezegd van, hey, Hier moeten we de wind wel even een handje helpen Door wat plekjes uh, kaal te gaan maken Is er in Noord-Holland niet ergens een slufter gemaakt? Ja ja, de kerf tussen bergen en schorel. Nou, dat was natuurlijk echt de bedoeling om daar uh, uh, de, de zee weer uh, terug te krijgen. Is, daarachter is er ook een, uh, een duimvallei uh, gegraven. Is ook wat dieper geworden. Nou, toen de bulldozers er nog in stonden, uh, overstroomde dat al. Dus dat, was eigenlijk al, uh, dat ging hartstikke goed. Als je daar nu gaat kijken, daar, dan zie je ook dat er uh, weer een natuurlijke zeereep ontstaat. Want er zijn dan een tijd geen harde noordwestenstormen geweest. Dus dan zie je dat die of dat gat, gaat vanzelf wel weer dichtstuiven. En er zal wel een paar keer achter elkaar een goede Noordwesten moeten komen. Nu wil, denk ik, het water er weer instromen. Maar op zich, dat project is, uh, dat, dat is hartstikke goed uh, gelukt. Ze is regelmatig de zee ingekomen. Ze uh, dynamiek ook daarachter weer ontstaan van uh, zand. En allerlei, uh, ook soort. Kijk, nu, uh, het was natuurlijk zout, nu wordt het weer zoet. Dus dat is hartstikke mooi om dat allemaal uh, te volgen, ja in de zuidkant van Zandvoort, die de reep, daar zitten nogal wat obstakels ondergeschoven bunkers, gangenstelsels komen jullie zoiets ook nog tegen aan de kant waar jullie bezig zijn? Uh, nee, dat zou kunnen, daar moeten we wel goed naar kijken Want het is natuurlijk niet de bedoeling van dat je het laat stuiven en dat er dan een bunker uh, op het strand valt Ik bedoel, ja. dat is vanuit het oogpunt van veiligheid ja, is dat niet uh, nou is dat zeer ongewenst dus uh, ja, daar zullen we goed kijken. Uh, moeten kijken. Er zijn oh ja, de... natuurlijk wel plekken bekend ook waar ze zitten. Ja, er zijn Zandvoorts in Noordwijkse bunkerploegen die ja. precies weten of daar iets zit. Ja. Ik zou het niet weten moet ik eerlijk zeggen. Of nou, daar we... gebouwd is ooit. Ik weet het ook niet uit mijn hoofd waar ze precies zitten, maar er zijn in... we hebben oh. ook wel contacten met die, uh, met die groepen en anders kunnen we die natuurlijk gewoon vragen. Ja. Van, hé, hey, help, help even meedenken. En in het kader van uh, laat de natuur zijn gang maar gaan. Uh, er spoelt natuurlijk erg veel aan op het strand. Netten, touw, hout, plastic, noem maar op ja. uh, laat jullie het gewoon liggen en laat die het begin zijn van een duimpje of gaan jullie opruimen ja daar hebben we het laatst ook over gehad want je hebt natuurlijk dan echt uh, materiaal van uh, wat er ja misschien wel niet hoort wat vies is uh, plastic en zo en ander ja het normale zeg maar tussen haakjes van vloedmerk ja. ja dat wil je natuurlijk graag laten liggen ja. omdat dat er inderdaad begin is van, uh, van nieuwe duimvorming dus daar moeten we denk ik nog wel even een balans in vinden van wat je wel en niet uh, ja. laat liggen ja je kan het natuurlijk ook een beetje verslepen naar een goede plek. Maar ja. Wij het wel hebben. Ja. ja, de natuur zijn gang laten gaan, hè, zoveel mogelijk. Nou, dus dat, als de, de natuur zijn gang is gegaan, ja. dan nodig we je graag nog een keer uit, uh, Maaike Veer. Dankjewel. Veel succes met het doen. project. Ja. En bedankt voor je komst. En bedankt voor je komst. Ja, graag gedaan. Ja. Nice warm bed. <laughs> Hans Rijmers die iets gaat vertellen over een moppie -muziek. moppie muziek ja ik heb het gehoord vanmorgen een moppie muziek is dat erg gewoon neerbiedig nou nee maar als, er, als iedereen die dan roept een moppie muziek ook naar het concert komt dan, is het, dan hoop ik dat het hele dorp roept een moppie muziek ze moeten toch heel vol worden dan ja heb je er wel plek voor nee maar dan gaan we uitwijken dan gaan we naar de sporthal. Oké. Okay. Ja. Daar is wel een idee, en uh, daar is een keer een groot big band concert gehad. Ja. Ja, dat, dat, uh, dat zou wel uh, erg goed zijn. Nou, over een poosje bestaan we natuurlijk een aantal jaar, ja. hè, tien jaar twaalf jaar of zo, 12,5 misschien. Kijken of we wat kunnen sparen en uh, daar misschien een uh, mooi grote uh, jubileumconcert uh, kunnen organiseren. Dat zou wel leuk zijn. Big Band Concours. Bijvoorbeeld, daar ja. Bij zijn er een heleboel goede in Nederland. Jazeker. Ja. Ja. Ja. Maar goed, daar ging het niet om. Het, het gaat om morgenmiddag. Morgenmiddag ja. is er weer een, een jazz in Zandvoort in gebouw de Krocht. Ja. Wie komt er? Uh, Bart Plateau. En uh, Bart uh, is een... Uh is een fantastische dwarsfluitist uh, heeft in uh, Amerika uh, uh, gestudeerd uh, een conservatorium maar goed, dat ligt zo langzamerhand voor de hand, He, dat, dat is ook al niet zoveel bijzonders meer zoveel autodidacten zijn er niet meer uh, behalve in de vroege Amerikaanse jaren hè, dat je nog echt uh, de autodidacten had, uh, Ronald Kirk die het zichzelf allemaal en ook ze konden niet eens noten lezen nee, nee, maar dat was ook niet nodig, want ze konden op ieder hoek van de straat spelen, iedere dag, dus dat hoeft ook niet, leerde daar zoveel. Maar dit is een, een, een, een ja, ook conservatorium Rotterdam, uh, treedt veel op met zijn vrouw, dat is een Russische pianiste, Anna Fikarova, maar speelt dan een heel ander soort muziek. Hetgeen wat hij zondag in de krocht gaat doen. In de krocht uh, is het toch het, het, het uh, repertoire zoals wij dat allemaal kennen. Zoals dat ook goed in het gehoor ligt. Uh, wanneer hij met zijn vrouw optreedt dan is dat een beetje Key Jarrett-achtig. Dus wat aan de progressieve kant. Nou, Dat gaat hij zondag niet laten horen. Nee, dus dat worden toch stukken uit het Amerikaanse Songboek. En vooral denk ik voor degenen die daar toen het tijd de Paasse geleden zijn geweest. Ellie Ryerson, ja. die Amerikaanse fluitiste is geweest. Dat was ongelooflijk goed. In die stijl moeten we dit ook zien. Dan geeft het ook een beetje herkenning voor de vaste bezoekers. Zijn vrouw komt niet mee? Hmm. Nee, voor zover ik weet niet. Of die komt wel mee en gaat daar misschien in het publiek zitten. Mooie vrouw. Daarna, uh, oh, je hebt ook de zuid gezien. <laughs> ja, <laughs> ja een hele mooie vrouw. Ja, ja. ja. En hij heeft uh, daar een uh, mooi, uh, mooi kwartet mee. Ja. Ja. Probleem is alleen dat uh, ik heb niet aan muziek kunnen komen. Nee. Dat is heel het is, is, is van de site niet te downloaden en ik heb er uh, jou en Clement over uh, gesproken. Hè? collega docent. Uh, heeft er wel muziek van maar dat is met het kwartet met Anna Figarova. Ja, dat heeft niet zelf al zien want dat is, dat is niet representatief voor hetgeen wat we morgen laten horen maar goed uh, van, toen Elu Raijersen kwam toen had nog, nog nooit iemand van Elu Raijersen gehoord en dat hebben we natuurlijk vaker ne, gehad dat er mensen komen die van naam niet bekend zijn maar wat wel onze goede muzikanten zijn is hij uh, ingestroomd uh, uh, in het, uh, bij jullie uh, via uh, Johan Clement? Ja. Ja. Ja. ja, daar zit natuurlijk een formidabel netwerk aan, aan muzikanten, hè, die elkaar horen spelen, uh, die weten uh, hoe, ze over, hoe ze over muziek denken, uh, die, uh, die met elkaar veel optreden. En het voordeel daarvan is, ze hoeven ook niet te repeteren, weten precies wat ze moeten doen, en dan... Blijken allemaal formidabele concerten te worden hè? wat we tot nu toe hebben beleefd. Johan Clementus zijn de piano. Ja. En de verdere bezitter? Uh, Erik Timmermans en uh, Erik Koger. Daar zijn we blij mee. Kritis is er weer niet? Nee. Nee. Ik ben uit het stapje. Ik denk, ik heb geen idee. Nee, misschien ziet hij nog wel op Aruba. Ik, uh, ik weet het niet. Uh, vakantie vieren met, uh, met Joken. Ik uh, heb geen, geen benul. Oké. Okay. Ook, uh, ook niet zo belangrijk. We hebben fantastische. Uh, Vervangers. Vervangers. ja. Dus. Nee, gaat helemaal goed. Ja. Morgenmiddag half drie. Zaal ja. tw twee uur open. Ja, kwart voor twee, twee uur open. Ja. Vijftien ja. euro, studenten 8 euro. En wat is een student? Nou, met een overtuigend, met een overtuigend verhaal tot diep in de 60 <laughs> <laughs> En wat gaan we voor muziek horen? Nou, het, het, het, is er ergens vergelijkbaar mee? ja Ik leek dus ja, als mij moet beetje, beetje ja, de, de, uh, uh, een beetje Herbie achter ja in die stijl een beetje de de fluit zoals van Roland Kirk bij uh, bij Quincy Jones ja. uh, uh, uh, gewoon goede melodieuze muziek melodieuze meteen. Ja, absoluut. Ja. Nou, als je dan praat over een kweet Amerika ja dan praat je over de bekende, uh, de bekende nummers zoals die vroeger geschreven zijn door... Uh, co Porter en zo Cole Porter, uh, ja, ja uh, Berlin, noem maar op allemaal. Ja. Okay. Uh, Rogers Hammerstein en, en, en dat soort uh, modale componisten. Ja. Nou, dan neem ik mijn woorden terug. Dat is meer dan een moppie. Ja, hey. nou, het zijn er wel twee. <laughs> ja, ja. Hans, kun je al iets zeggen over het uh, jazzfestival van augustus? Ja, ja, daar hebben we sinds uh, anderhalve week het programma van rond wie er komen dat uh, is verder nog niet in de publiciteit geweest, maar dit is een goed moment we beginnen met een uh, aanstormend talent zoals we dat de vorige jaren ook hebben gedaan dat is Florian Wempe dat is een Voorstelbaar knappe tenorsaxofonist. Uh, hij is 17 of 18 jaar. Kom in een kwartet. Mm -hmm. dus erg goed. En daarna het uh, trio met uh, Greetje Kouwveld. En dan besluiten we de avond met Hans Dulver. Zo. Uh, want. Kijk, je zal moeten zorgen dat je voor iedereen iets hebt. Want er staat publiek op het Gasthuisplein van jong tot oud. Dus daar zul je ook iets voor moeten bieden. En je kan niet zeggen, ik doe alleen de dingen die... Uh... Die, die, wij, die wij leuk vinden hè? Dat, dat, dat heeft geen zin het gaat erom dat je een zo groot mogelijk publiek bereikt die het leuk vinden om daar te staan hè? Met, een, met een biertje of met een wijntje en dat je ze ook zo lang mogelijk aan je bindt en dat is het uitgangspunt geweest en Hans ja, Dulver is een beetje moeilijk want het, het zit natuurlijk altijd precies in die vakantieperiode hè? maar ik ben blij dat hij uh, dat uh, komt en we moeten maar even zien hoe dat, uh, hoe dat verder afloopt En uh, uh, ja, we komen natuurlijk nog een beetje geld tekort hè? Dus we zullen weer uh, hij flink vraagt... op zoek moeten naar een, een sponsors niet zoveel, heb ik net gelezen Niet zoveel als de dochter Nee, niet zoveel als de dochter, dat kan ik me wat bij voorstellen Maar daar zei hij zelf in het interview ook dat hij veel muzikaler is Dus dan vind ik dat ja. ook een hele legitieme uitspraak Maar hij wil, als hij niet kan spelen, is hij ziek ja. ja, nee dat klopt, dat klopt, spelen. ja, maar dat, dat, dat is prima, hè? De, zo hoort dat ook, en, en laat hij de boel uh, maar uh, knallend uh, afsluiten, we hebben dat het eerste jaar in 2008, hè, toen we het eerste festival weer hadden eigenlijk, afgesloten met, uh, met uh, de groep van Ruud de Vries. En ja, dat is ongelooflijk goed. Het vervelende was alleen dat het water met bakken naar beneden kwam. Dus daar konden we niet veel aan doen. Vorig jaar was het wat anders, maar dat had ook weer een beetje met geld te maken. En nu doen we het op deze manier. En hoop ik dat iedereen uh, uh, lekker blijft en dat het mooi weer is. En tot één uur uh, spelen, we, spelen we door. Het heeft natuurlijk altijd met geld te maken, hè? Ja, ja, ja. Nou ja, we proberen toch zo uh, met zo min mogelijk geld zoveel mogelijk te bieden. Je gaat geen bedrijven meer vinden, denk ik, die zeggen van, oh wat leuk, ik doe mee en hier heb je nog een 7000 euro. Dat, dat zal niet lukken. Je, je, zal, je zal het met kleine beetjes bij elkaar moeten halen en hopen dat de liefhebbers bereid zijn om daar, om daar wat geld aan te geven. Maar daar gaan we hard naar op zoek. Okay. En dan ja. zal dat verder allemaal wel goed komen. Hoe lang van tevoren moet je die mensen uh, vastleggen? Die zijn nog vastgelegd. Ja. Maar wanneer ben je daar aan begonnen? Ja, uh, want je begint dus eigenlijk week... vast te zonder dat je centen hebt. Uh, nee, we hebben. Nee, dat is niet helemaal waar. Uh, nee, we hebben uh, een subsidie gekregen uit het uh, uh, Casino, Casino, Casino uh, Cultuurfonds. Ja. ja. ja. Maar dat is niet genoeg om alles te kunnen betalen. De muzikanten, podium, geluid, licht en dat soort zaken. Kijk, op, op, op geluid, daar gaan we niet op bezuinigen. Je kan een fantastische groep hebben, maar als het geluid niet goed is, dan is Per Saldo het concept niet geslaagd. Dus je kan niet zeggen van, zetten we daar een geluidinstallatie neer van wat dat 500, 600 euro kost of zo. Dat, dat, dat gaat niet goed komen. He, het was zelfs zo dat vorig jaar toen stond de, de, de tent waar de, waar de geluistechnicus in stond, die stond niet recht voor het podium. Met heel veel pijn en moeite heeft hij het geluid goed uit de speakers gekregen. Het, het luistert ook heel nauw. Dus daar hebben we maar voor te zorgen. He, als wij geld vragen aan onze sponsors, dan hebben we er maar voor te zorgen dat het geluid goed is. Die, die verplichting leg je jezelf op. Ja. Maar daar heb, je wel, daar heb je wel wat geld voor nodig. Dus we gaan ons uiterste best doen om dat weer te verwerven. We wensen jou er heel veel succes bij. Dank je zeer. We doen ons best. En morgenmiddag veel plezier met Bart Plateau in de krocht half drie. En allemaal komen. En, en voor de ene, uh, uh, aan de ene kant hoop ik dat het dit weer is, voor sommige mensen. En aan de andere, andere kant hoop ik het ook weer niet, want dan komen er we weer meer naar de krocht. Dus het is een beetje tweeslachtig. Maar we proberen iedereen te vriend te houden, maar het valt niet mee. <laughs> <laughs> Zeer bedankt voor jullie tijd. Okay. Jij ja, voor je komst. Ja. pas Ja, aangeschoven zijn uh, drie heren. Een van de heren is in ieder geval tweetalig, Nederlands en Duits. De overige twee heren Duitsstalig als ik het zo hoor. Uh, er staan twee namen op mijn lijstje: Michael Weber en Cornelius Rinnen. Ja. En uh, die gaan iets doen met een uh, tentoonstelling in het Zandvoorts Museum. Genaamd... Gisteravond geopend. Ja, gisteravond geopend. Ja, wie was dat? Heel leuk. Ja? Ja, de, de mensen in het museum waren heel enthousiast over het werk en de, ook de, wat de vrijwilligers daar gedaan hebben voor ons. Het was hm? heel mooi. Ja, uh, uh, dit weekend staat in het teken van het museum in Nederland. Dat betekent dat alle musea open zijn en gratis zijn te bezoeken. Dus dat komt mooi uit. Ja. Uh, voor jullie expositie Baanhoofdstrassen. Uh. Ik heb begrepen dat gaat over... Kunst ontstaan in Witten. Ja, een gedeelte. Ja. De tentoonstelling bestaat uit de Bahnhofstraße, en dan uit een kruisweg, en uit een schilderij van meneer Strogis over die mevrouw Neda, die is doodgeschoten laatste jaar in Teheran, ah ja. tijdens de demonstraties. Een ja. ja. jonge vrouw? Ja. ja. En uh, daarom hebben we gezegd, het is allemaal over vervolging van mensen. Jezus en dan de Bahnhofstraße, daar gaat het om uh, Joodse mensen in Witten uh, en uh, waar ze verdwenen zijn. En dat heb, heb ik uh, gemaakt, uh, want uh, ik ben uh, vertrokken van Bochum naar Witten in de jaren negentig. En ik vond geen verbinding uh, naar de nieuwe heimatstad. En daarom heb ik dit thema genomen en dan uh, beelden daarvan gewerkt. Ja, ik heb gelezen dat er uh, in Witten, uh, met name zo rond 43, toch een redelijke weerstand tegen de naties is ontstaan. Hè. Dat er zijn demonstraties geweest omdat er geen... Uh, geen uh, uh, rantsoenkaarten mochten worden uitgereikt aan, uh, aan, onder andere aan joden? Ja, maar dat is heel interessant voor mij, want dat, dat wist ik zelf niet. Oh. <laughs> nee, nee, nee. Op de website van de gemeente Witte. Tja, <laughs> dat lezen kan niet in voordeel. <laughs> ja, nee, maar dat uh, heb ik niet uh, ja. gelezen. Ja, dan mag je het nog maar vragen, ja. uh, wat kunnen we daar zien? Waarom zal ik geen? Het um, is eigenlijk ganz wichtig vor den Bildern zu stehen und diese Bilder auf sich wirken zu lassen. Das kennen wir bei einem Kreuzweg zum Beispiel ja sowieso in der katholischen Kirche, dass man also Station für Station das Leiden Christi bis zur Kreuzigung, bis zur Gra äh, Kreuzabnahme und zur Grablegung äh, verfolgen kann. Ähm, so wirken aber all diese Bilder, auch gerade die Bahnhofstraße. Wenn ich vor den einzelnen Bildern stehe, kriege ich ein eigenes Gefühl dafür, Äh, was in dieser Zeit, äh, die so in Deutschland so schlimm war, ja. in Holland war es ja, glaube ich, auch nicht viel besser, äh, was da passiert ist. Und äh, dieses äh, Gefühl in sich aufzunehmen und te kijken wie men daarop reageert. Dat is een ganz, ja. ganz wichtige geschichte. Also, ik bezet een beetje. Also, het is de parallel tussen de vervolging, tussen Christus en, en de moderne geschiedenis, uh, wat er gebeurt. En je moet daar naartoe gaan om dat gevoel mee te krijgen daar vanuit die schilder. Also, die moderne geschichte, dat is dan bidden En Christus, dat is die oude geschichte. Dat is een parallel tussen die twee. En dat is gevoel, verzoeken ze. Rüber Rüberzubringen äh uh, und es ist einfach erschreckend, dass 2000 Jahre ins Land gegangen sind en mensen immer noch verfolgt werden. Also das ist so diese Geschichte, also gerade wenn man jetzt in nach Teheran schaut im letzten Jahr, wo einfach der Wille der Menschen nicht akzeptiert wurde ja. und brutal dagegen vorgegangen wurde. Okay, diten da, dus nog. Gelijk ja, dezelfde ik verschrikkingen. Ik heb uh, gisteren gezegd, het gaat in principe om onze vrijheid. En ja. die te verdedigen en, en ook aan de jonge mensen uh, verder te geven wat gebeurd is. En daarover praten, niet vergeten. Mm -hmm. Want het gaat om de vrijheid van ons en de democratische waarden. Geen jaar die bezoeken beobachten? Hij <laughs> <laughs> <laughs> lacht, hij lacht, hij glimlacht. Geen <laughs> Het ja, uh, is, is schwierig, we werden natuurlijk niet de hele tijd der uitstelling hier zijn, maar. Es war schon spannend, gestern Nachmittag, als die Ausstellung schon stand, hinzugehen und zu sehen, wie die Leute auf die Bilder reagiert haben. Das war sehr interessant. Wie war das? Schockiert? Nein. Nein. Eigentlich angenehm äh, zu sehen, wie, wie, äh, wie intensiv die Menschen sich mit den Bildern auseinandersetzen. Heel emotional. Ja. ja. Heel emotioneel uh, ja, die reacties. Ja. Hoe ho lang blijft deze tentoonstelling hier? Uh, tot 28 mei. 28. U weet natuurlijk dat 4 en 5 mei in Nederland dagen zijn. Is dat met opzet ja. gebeurd? En, ja, ik ben dan ook hier. Ja. Uh, in het museum. Op 5 mei, op bevrijdingsdag. Ja. En uh, Michael ook. Ja. Want uh, ik kom al jaar naar, naar Stanford op, ja. met vakantie. Ja. En ik... Uh, ja. Mag, ik maak daar zo'n kleine verbinding. Maar ik ja, ben ja. am 5. mei daar. Ja, ja, ja. ja. Dan Ho kunnen die Leute ook met me spreken. Ja. Zij vragen: hoe komt het dat u zo goed Nederlands spreekt? Uh, ik ik ben vakantiegast. Sinds ik bin de eerste keer was ik in 1976 hier. Oké. Okay. En sinds toen die tijd uh, bijna iedere jaar. Eén, twee keer. En ik heb ook vrienden hier. Oké. Okay. Ja. Het is een mooie taal. Yeah. <laughs> nee. Dank u wel. <laughs> kunnen we die stemmen van uh, Michael horen? Ja, dat is oké okay was ist von Ihnen zu sehen? auf Also, wir haben das, ähm, ja, war ja im letzten war es ja die Sache mit Leder, ist ja durch die Presse gegangen. Es war ja ein Video, was im Internet stand, was dann weltweit in mhm. die Presse gegangen ist. Und meine Intention war eigentlich so in dem Moment, äh, weil das doch für einen Schockmoment war. Man hat das Video gesehen, wie da eine junge Frau erschossen worden ist. Damals war ja noch nicht ganz sicher, ob es äh, wirklich ein reelles Video ist oder ob es sogar irgendwie inszeniert worden ist äh, als Propaganda und so weiter. Und meine Intention war einfach mal, weil ich äh, eigentlich gelernter Trickfilmer war, ich habe mir das Ding genau angeguckt. Das mhm. heißt, ich habe, das ging so weit, dass ich dann jedes Einzelbild ausgeplottet habe, habe das bearbeitet. Und das ist das, was ich dann nachher zu einem Bild, zu einer Montage zusammengebaut habe. Also das Ganze soll eigentlich sein, dass man eigentlich so diese Momente, diese Informationen, die man über die Massenmedien bekommt, einfach mal ein bisschen entschleunigt. Und einfach mal sagt so, was ist da eigentlich wirklich, was habe ich erst eigentlich wirklich gesehen? Und das ist so die Intention und da denke ich auch gerade jetzt so ein Ort wie Sandwort, dass Leute, die in so Ausstellungen gehen, einfach auch mal eine Zeit am Meer nutzen, äh, wo ja jeder auch mal über sich selber mal nachdenkt, sei es im Urlaub, wo man ja irgendwie mal Bilanz zieht über sein eigenes Leben. Und da finde ich, dass ist einfach die Situation gut, einfach mal sich so eine Ausstellung anzugucken und einfach mal sich so einfach mal einen Moment zu nehmen, einfach mal über Dinge nachzudenken, die man vielleicht im Alltag dann doch immer mal, mal zu kurz kommt. Im Moment von beginning Richtig, genau. Ja. Ja. Oké. Okay. Äh, we zien van u Tekeningen? Zeichnungen? Sie zeichnen? Nein, het zijn. Oder malen ze ook? Nein, die, die, die sind gemalt. Also die, die Bilder, die jetzt ausgestellt werden, der Kreuzweg is gemalt. Und zwar is er gemacht met een Stencil, also ja. gesprayed zunächst. Ja. Ja. und En dan äh, met Acrylfarbe reingemalt. Oké. Okay. Dat is een relativ moderne Technik, die da angewandt worden is dit thema af te werken. En Michael, ja. de Bahnhofstrasse is dan meer abstract. Van gewerkt. u. Ja, ja, we, we, we, zijn, we zijn een groep en iedereen doet het een beetje anders. Ja, maar wat zien we van u? Tekenen, schilderijen. Ja. Wat? Dat zijn grote formaten? Ja, het zijn beelden. Beelden. Ja. En gewerkt met uh, gips. Ja. En, en, en, uh, met acrylkleur, uh, met, acryl met, met uh, olieverf. Ja, maar dat heb ik dan alles nog spe speciaal bewerkt en oh, nog maar okay. weer afgekrast. Ja. ja, moet je zien. Het is Mo moeilijk zien. Te, te beschrijven. Oké. Okay. Ja, ik, ik heb gelezen, sommige st uh, uh, stukken zijn op, met opzet bekrast. Hè? Ja, ja. Met opzet. Wat is daar de bedoeling van? Ah, sorry. Uh, ja, want uh, op, als het opkrast, dan heeft je wat ja, agressiefs. En dat uh, kan je dan ook voelen. Kan je ook zien als een soort van verzet? Ja, ook. ook nee. nou, ik, ik heb daar ook teken in uh, gemaakt. Zo. Op, op één beeld uh, is een beetje wat uit Zandvoort ook. Er is een beeld dat heet, uh, heet Twee bottenhammen. En daar zijn twee schreefjes brood zitten daarin, achter glas. Mm -hmm. En dit brood heb ik 11 jaar geleden in Zandvoort gekocht. Het ziet nog zo uit... ...alsof als je, als je het kan eten. Maar Moet toch aard brood. Ja. Goed. Ja. Van de pakketmakkerij naar de ik ik En wat mogen we van u zien... Ich habe, wie gesagt, ich, das sind Sachen, ich habe also da so eine eigene Technik, das heißt, es sind die Prints aus dem Video, die habe ich dem Computer erst bearbeitet, ja. habe das wieder ausgeplottet und habe das dann nachher auch mit Acryl übermalt, also ist auch so eine, so eine Mischtechnik, also alles, alles zum Einsatz kommt, was irgendwie Farbe hinterlässt. Ja, aber ich mische eben auf Video. Nee nee, dat zijn dat video, dat zijn beelden die uit een beelden montage Oké, okay, gemonteerd. Sind vier, ah, okay. ja. ja. Op op Linnen. Op ja, Linnen gebracht. Ja, ja. Oké, okay, dat is. Maar met computer gemaakt. Voorbewerkt en nagewerkt met, met computer. Met, gemaakt, gemaakt. Okay. werken jullie vaak samen. Ja, het is uh, de eerste keer dat we uh, ons werk uh, tentoonstellen, waar we werken al, ik denk zo'n jaar, samen, uh, meest via het internet. We hebben ons leren kennen, uh, in uh, een community, Xing, ik weet niet of je dat kent. dat is niet Facebook, maar Xing is, is een uh, internetcommunity. Ja, daar heb ik die beiden heren ontmoet en dan uh, hebben we de Spursuche opgericht. Uh, want de bedoeling is dat de mensen zien welke sprong wij maken. We hebben ook een blog in het internet en daar kan, kan je uh, nalezen, bijna iedere dag, wat we doen. En waarom we het doen uh, en dan kan je dat achtervolgen. En dat is wat wij waren, dat de mensen dichter bij de kunst komen. zo twitteren. Ja, bijna. Een beetje uitgebreid. Ja, ja. <laughs> en, en hoe bent u in contact gekomen met Zandvoort, met het museum? Um, ja, dat was, ben ik geweest. Okay. Een vriend van mij die is als vrijwilliger en die heeft mij uh, voorgesteld aan die mevrouw Sabine uh, Hulst. Ja. Ja. En dan waar, waar zijn we van plan geweest alleen een uh, tentoonstelling met mee te maken. Maar dan heb ik overleggen, ik heb gezegd, komen jullie mee, Collectief. en dan hebben we dat project ontworpen uh, om de Bahnhofstraße omheen, en, ja, ik ben daar dol blij mee, en ook een beetje trots dat ik hier in Zandvoort nu in het museum ben. <lacht> ja, <lacht> het is zo, ja, ja, ja. het is een klein museum, maar het is een heel leuk museum. Ja. We, we hopen dat er heel veel bezoekers komen, hè, en dat iedereen er het zijn uithaalt... Dat, uh, wat goed voor hem of haar is ja. en veel succes. Bedankt voor jullie komst. Bedankt voor uw komst. Ja, bedankt. Oké. Okay.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 Bakhiev raakte niet gewond. Hij brak zijn toespraak af en verliet de bijeenkomst. Bakhiev vluchtte vorige week naar het zuiden van Kirgizië Na hevige onlust in de hoofdstad Bishkek. En wil praten met.